Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Oppositiepartijen willen een hogere compensatie voor leenstelselstudenten, zeggen ze in de Tweede Kamer. Er wordt nu gedebatteerd over de basisbeurs en het compensatiepakket. Studenten die de afgelopen jaren moesten lenen krijgen 1400 euro en een studievoucher van 1700 euro. Maar de partijen die niet in het kabinet zitten vinden dat te weinig. Deze compensatie is dan ook teleurstellend voor de pechgeneratie. En ik hoorde al uh, neergeluiden over dat mensen ook zeggen het is een fooi. En ik kan me die geluiden vanuit studenten wel voorstellen. Mentale problemen, leenangst, de doorstroom van mbo naar hbo. Op al deze punten werd het de afgelopen jaren dankzij het schuldenstelsel slechter. En dan werden de beloftes die, ze, die aan ze gedaan werden ook nog gebroken. Studenten die de komende jaren een basisbeurs krijgen, krijgen zo'n 13.000 euro tijdens hun studie. De bedragen van de beurs worden waarschijnlijk 255 euro als je op kamers gaat. 91 als je thuis blijft wonen. In Oldenzaal in Overijssel is een huis ineens helemaal ingestort. Volgens de brandweer zijn twee mensen onder het puin vandaan gehaald. We weten niet hoe het met ze gaat. Volgens lokale media stortte de boel in na een gasexplosie. Dat wordt nog onderzocht. Schrik niet van dit over een uurtje. Dat is de boodschap aan Oekraïense vluchtelingen. Elke eerste maandag van de maand wordt het luchtalarm natuurlijk getest in ons land. Maar om te voorkomen dat Oekraïners schrikken van de sirenes... hebben gemeenten en opvangplekken de test aangekondigd... met posters en filmpjes op social media. In het Engels, Oekraïns en Russisch. Een opvallend moment in een Britse radiostudio dit weekend. Een milieuactivist kan praten over klimaatverandering... maar pakt ineens een tubetje lijm uit zijn zak en plakte zijn hand vast aan de microfoon. I think is is it glue you seem to have glued yourself to the microphone so that's fantastic. If you're not going to use the microphone for the people of this country, the people all around the world to let them know what's happening in their lives right now. You've been invited someone else will. Dit niet de eerste opvallende actie van de milieugroep. Een paar weken geleden rende een actievoerder het voetbalveld op tijdens een wedstrijd tussen Arsenal en Liverpool en bond zichzelf vast aan de doelpaal. De radio-DJ moest het eigenlijk naar een andere studio verkassen om zijn programma af te maken. Het weer dan nog, het is bewolkt, regenachtig en er staat een fikse wind. Het is tussen de 6 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Ja, uh, uiteraard wel hoop ik dat mensen inderdaad uh, uh, met volle overtuiging op mij uh, gestemd hebben. Hoewel je weliswaar lijsttrek bent van D66 en daarmee vaak ook gewoon D66 stemt. Uh, maar laten we wel zijn, uh, uh, ik heb uit het in totaliteit 185 stemmen gehaald uit uh, uh, Zandvoort. En uh, ja, dat zijn er ook weer niet overdreven veel.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 Oké, okay, nou we, wij gaan dat uh, net als Mirko Gerts uh, ook volgen wat de meneer Van Haven gaat doen. <laughs> dank, dank voor uw tijd en uitleg. En uh, nou, we gaan het zeker zien hoe dat afloopt. Graag gedaan. En dan komen we bij u terug. Dank u wel. Super, bedankt ook. Dag.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 ik, ik ben heel enthousiast om juist in dat sociale domein het verschil te gaan maken. Nou, dat wordt dan uw, uw grootste dossier. Er is inderdaad genoeg over te doen. Hè. Er is ook een WMO-raad, dus uh, daar zult ja. u ook genoeg informatie bij uh, kunnen doen. Um, wij wensen u veel plezier in het, uh, met het raadslidmaatschap. Het uh, <laughs> is een moeilijk genel. woord. Ja, je zit heel snel, zegt men? Ja, dan wel.